Christian Wonenbakker met het NOS Journaal... enkele stuwen in de winterstand gezet, zodat ze meer water kunnen verwerken. Dat is uitzonderlijk voor de tijd van het jaar. De komende weken worden ook alle andere stuwen in de regio geopend. In Noord-Limburg is deze maand al 250 mm neerslag gemeten. Dat is een record. Nooit eerder viel in juni ergens in Nederland zoveel regen. Een Nederlandse duiker wordt sinds gisteren vermist in de Noordzee. De man van 63 dook met andere plezierduikers voor de Belgische kust. Volgens een mededuiker ging hij te snel naar boven. Dat kan dodelijk zijn. De man was een zeer ervaren duiker. Er is gisteren vergeefs met helikopters naar hem gezocht. Toen de nacht inviel, werd de zoektocht gestaakt. Waarschijnlijk zal het lichaam van de man de komende dagen op de kust aanspoelen. De onrust in de Britse Labour-partij breidt zich uit. Inmiddels hebben acht leden van het schaduwkabinet hun ontslag ingediend. Het schaduwkabinet is het alternatieve kabinet van de oppositie. De acht zijn ontevreden over de opstelling van partijleider Corbyn. Hij zou te weinig hebben gedaan om een brexit te voorkomen. Volgens Corbyn is dat niet waar. Vannacht ontsloeg hij buitenlandwoordvoerder Ben, die het vertrouwen in de partijleider had opgezegd. IJsland heeft een nieuwe president, de historicus Goodney Johannesson. Hij heeft geen banden met een politieke partij... wel is hij vaak op de IJslandse televisie te zien als politiek commentator. Johannesson is de opvolger van president Grimson, die na twintig jaar vertrekt. Het vertrouwen in de IJslandse politici liep een deuk op door de Panama Papers. Johannesson belooft dat hij als president de politiek zal moderniseren... en kiezers meer invloed zal geven. Het weer, buien en een gaat of 19. Vanavond klaart het op. Morgen bewolkt en eerst regen. Smiddags vanuit het westen droog en ook wat zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was DFM. Een... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam Amersfoort staat 4 kilometer tussen Diemen, Noord en Muiden richting Amsterdam. Op de A1 tussen Knoopend en Neenbrugge 6 kilometer file. De N459 Reewijk Bodegraaf is nog altijd dicht tussen de A12 en de N11. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Each other's eyes, and what we see is no surprise. Gotta feel the most treasure. Wel, zo aan het begin van uur 3 van Zandvoort op zondag met Felix en Ain't Nobody... uiteraard naar nou het origineel van Shaka Khan. Zes over vier, welkom terug. Wat gaan we in de derde uur allemaal doen, Cor? Ja, om ongeveer kwart over vier hebben we even weer het pitreport van de Formule 1... en we hebben om half vijf het dier van de week... en we hebben het gedicht van de week om kwart voor vijf. Kan je daar alvast wat over verklappen? <laughs> over welke van de drie? Nou, het gedicht. Het gedicht. Ik ben benieuwd. Het, ja, het gedicht van de week dat gaat over een meisje... Wat met haar paard gaat rijden op het strand van Zandvoort. Oké. Okay. Hé, hey, die, die komt me bekend voor. Ja, die is gisteren ook al geweest. Ja, oké. Okay, vandaar. Ja, ja, ja goed. Ja. Nou, lekker blijven luisteren naar CFM Zandvoort. We zeggen goedemiddag En leuk dat jullie de radio allemaal aan hebben. En blijf dat ook vooral doen, hè?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 We oh. Ga ik wel even over naar de man tegenover mij, Koord Ja, Rob. Ja, want uh, jij probeert uh, Jur te bereiken voor ja, en... uh, de golfbattle die uh, morgen gaat plaatsvinden. Maar dat uh, wil nog even niet lukken, niet? Ja, ik heb uh, Jur <laughs> straks wel even gesproken. Er zat in de auto en uh, hij had geen handsfree telefoon. Dus hij, hij wilde niet uh, zo lang over de telefoon uh, met zijn telefoon in zijn hand op de stilweg rijden. Dus ik probeer hem te bellen, maar uh, dat lukt nog niet. Oké, okay, nou, we blijven het gewoon uh, proberen. Zo dadelijk het Formule 1 nieuws Pit Reports bij CFM. -Mod. Dit is weer heel wat uh, nieuws rondom Max en de andere Formule 1-rijders. Hoor je naar deze van Dua Lipa? de tweede helft gaande van de achtste finale wedstrijd tussen Frankrijk en Ierland. We spelen in de 54ste minuut en er staat nog steeds 0 tegen 1. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. En wij gaan onderwijl kijken naar het uh, Formulanius. We gaan niet alleen kijken. Ja, hij kijkt er wel naar, maar hij gaat het ook uitspreken. Kort draaien. Ja, want op 3 juli natuurlijk in Oostenrijk is weer de nieuwe volgende uh, Red Bull Ring race. Ja, leuk. leuk, leuk. Ja, de Red Bull Ring is daar in Oostenrijk. Ik heb het even opgezocht, hè, want de Red Bull Ring dat ligt in het plaatsje Spielberg bij Knitterveld. En uh, Spielberg bij Knitterveld is een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Kiermarken. En het maakt deel uit van de district Knitterveld. Nou, Knit, uh, Spielberg bij Knitterveld telt 5000 inwoners. Dus dan moet je je voorstellen in Zandvoort, maar dan uh, een derde daarvan. En daar ligt dus nu de Red Bull Ring. En dat heet uh, voorheen de A1 Ring. En daarvoor heette de Oostenrijk Ring. En het circuit dat is meerdere malen de thuisbasis geweest... van de Grand Prix Formule 1 van Oostenrijk. En dat was van 1970 tot 1987. Vervolgens van 1997 tot 2003. En terug vanaf 2014. Nou, en als je dit dan leest... dan denk je van, nou, dat kan dus in Zandvoort ook. He, want dan is de Formule 1 is een tijdje weg geweest... En dan komt het gewoon weer terug. Ja, nou, ik ben het helemaal mee eens. Ja, nou, we willen een beetje concurrentie van Assen. Want ik heb begrepen dat Assen dat ook heel graag wil. Jawel, maar dat is een motorcycui. Dat is een motorcycui. Ja, precies. Dus ja. niet doen. Nou, verder is Benny Ecclestone. Die heeft natuurlijk even gereageerd op de brexit. En die zegt dat het is het beste wat het Verenigd Koninkrijk is overkomen. Want de Engelsen moeten weer eigen baas zijn in eigen huis. De mensen komen echt wel over de brexit heen en zullen gewoon verder gaan met hun leven. Nou, sinds 2014 is dus de Grand Prix teruggekeerd in Oostenrijk, in het plaatsje Spielberg. En uh, Max Verstappen die zegt dat rijden in Oostenrijk op de Red Bull Ring Race is een beetje als een thuiswedstrijd. Het circuit heeft weinig bochten, maar kent hoogteverschillen en is daarom speciaal om te rijden. Ook kijkt de, uh, Jos Verstappen, of Max Verstappen en Jos Verstappen natuurlijk, zijn vader, die kijken uit naar alle Nederlandse fans. Vorig jaar kwalificeerde Max Verstappen zich als zevende, en werd toen achtste... en dat was helemaal niet zo slecht. Zeker niet. En dat was in een mindere auto dan die nu inrijdt. Nou, verder is er een speciale Max Verstappen-tribune gemaakt voor 500 man... met een meet-and-greet voor Max. De kaarten die zijn niet meer verkrijgbaar. Die... Nee, en die werden bijna weggegeven. Althans, als je het vergelijkt met de andere prijzen... Ja, het was maar 99 euro. Ja, dat bedoel ik. Ja, dus hij ziet echt uit naar die Nederlandse uh, toeschouwers en uh, supporters. En mij niet even bellen hè, voor die kaarten. Nee, ja, nee, misschien dat we wel met Erik Wijs wat kunnen regelen. Ik denk het niet. Uh. Nou, hartstikke mooi. Dus uh, volgende week de Grand Prix uh, Formule 1 van Oostenrijk gaat een spannende race worden. Maar wat was die race mooi hè, in Spanje? Oh, die was echt geweldig. De johan. winst. De ranen in je ogen stond Oh, geweldig. De winst voor Max Verstappen. 18 jaar is hij. En vanaf vandaag coureur in het hoofdteam van Red Bull in de Formule 1. De kans om er die falen voor te zijn. Want die contract loopt nog een jaar door. Dus Mercedes en Ferrari azen al op jou. Dat kan. Maar dat is nu niet meer natuurlijk. <laughs> Max Verstappen reed natuurlijk al in de Formule 1. Maar dan in het opleidingsteam van Red Bull. Betere auto. En gaat hij dus echt serieus meedingen naar Gaat hij dus echt serieus medingen naar En we zijn onderweg. En dat blijkt een goede start te zijn van Lois Hamilton. Stappen aan de binnenzijde en die zit daar al te duwen. Max terug naar P5 en heeft daar nu Bottas achter zich... en heeft Raikkonen een slechte start gehad en ook... Uh, carl Sainz is goed weg, Max hier aan de buitenkant met Vettel nu naast zich... aan de binnenkant en daar pakt hij die vierde plek terug. Oei, Vettel is hem bijna kwijt. Oh nee, touché, de beide Mercedes en Tetsen eraf! Man, wat een dag! Wat een dag! Natuurlijk ging je dat die jongens niet, maar dit is een partij vette shit!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 Rijkonen rijdt 30-2. Moet je voorstellen, daar zit dan Vettel straks ook nog ergens in de buurt, hè? Dat wordt spannend, hoor, bij die pitstop. Die teller links in beeld. kan er niet even gewoon meteen 10 rondjes bij. Weet okay. je? 20. Je moet toch Jos Verstappen eten? Je zit gewoon aan deze wedstrijd te kijken. Dan heb je toch gewoon een hartslag 300.000? Dan heb je de ochsels, dan heb je op plekken waar je het niet verwacht had. Want zou het dan zo snel komen? Rijkonen dichterbij.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 Jaren zit je naar dingen te kijken en te hopen. En daar is hij. Max de Stap in de laatste bocht in Barcelona. Yo hey. Yo ho. Win a Fantastic, what a great debut. Thank you very much Christian. Zit je radio in het zand, Voor zon. En heel veel zomerhit. Dit <laughs> is ZFM Zandvoort. Never careful Mooie muziekstuk. Hè? De ja, naleiding nou, van de weers van Max Verstappen in Spanje. Daar hebben we met z'n allen van genoten. Olaf Mol en Armin van Burenhori en aan Toto! Baby, I like your style. Grips on your ways, front way, back way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 One more time before I go. Higher power's taking hold on me. Baby, I like your stuff. So. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust of the silence. You know you gotta stick by me.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 Joh, de Drake Wiskitt uit de hitlijsten van dit moment. En ook uit onze eigen hitlijsten, de Euro Breakdown. Die ook vrijdagmiddag hoort tussen 3 en 5 bij CFM. Gepresenteerd door Maurice Mulder, Joh, de One Dance. De single van hun. Het is 2 voor half 5. Voordat we aan het uh, dier van de week gaan uh, beginnen, gaan we even kijken naar de voetbalwedstrijd Frankrijk tegen Ierland. We spelen op dit moment in de 68ste minuut. En Frankrijk die heeft uh, maar liefst twee, uh, twee keer gescoord staat op dit moment 2 tegen 1 voor de Fransen. Het dier? Ja, ik heb even gekeken op de website van het uh, dierentehuis Kennenbeland... en daar zitten nogal wat katten en honden en konijnen. En ja, dat is, dat vind ik, ik vind dat altijd zo zielig, erop. Er zitten daar allemaal van die hele lieve katjes en poesjes en daar... en die hebben dan helemaal geen, geen huis. En die zitten daar te wachten op een huis. Nou, we gaan ze helpen. Nou, ik heb uh, een, uh, de eerste van de pagina maar genomen. Dat is Alja. Nou, Alja is een, uh, een zwarte kat. Zwarte poes, sorry. En die is, uh, ja, ze schatten tussen de vier en de acht jaar oud. Is één keer uh, zwanger geweest en de kitten zijn de deur uit. En dat is een, uh, een poes met een beetje gebruiksaanwijzingen. Die wil niet zomaar ineens onverwachts uh, aangehaald worden. Want dat hebben vrouwen ook. Als je ineens aan een vrouw gaat zitten krijg je ook een tik. Nou, dat, dat doet deze dus ook. Okay. Dus als je ineens uh, gaat aanhalen zonder dat ze ziet uh, dat ze wordt aangehaald... Dan, uh, dan krijg je een tik. Maar het is wel een hele lieve knuffelbeest. En, uh, ze wil liever niet bij andere katten. Ze wil liever alleen in een huis uh, zitten met, uh, met andere mensen. En niet zo al te jonge kinderen. En uh, op de website van uh, de dierenbescherming staan 25 katten... Die daar allemaal naar een uh, leuk huisje zoeken. En er zijn ook nog negen honden en zes konijnen en die wachten allemaal. En als je ook die konijntjes bekijkt, ja, zo lief hè, zo een, lief. lief klein konijntje, zo lief klein konijntje met van die hangoortjes. Oh. Met, en, en dan denk ik ook van ja, weet je, die dieren die verdienen gewoon een beter tehuis. Weet je, we hadden een aantal weken geleden hadden we het dier van de week Dolly. Ja, ja, Dolly. ja, en, en, en, en, en die loopt die nog steeds rond in de studio. Ja, dus, die is uh, wel geadopteerd. Ja, he, Dolly, heel goed. Ja. Dolly die is geadopteerd. En die, uh, die doet een beetje koffie. De, is zo, hè? Ja, en af en toe gaat ze lunchen ook nog. Ja, nu komt ze een beetje de, de, de studio binnen. Ze is het niet veel wees, eens, maar <laughs> ze willen ja, ons een tik geven. Het is zo'n lief ja. hè? Echt. Nou, verder is de dierenbescherming door het Holland Zuid. Die is ook op zoek naar buitenplaatsen waar verwilderde of angstige katten dus uh, kunnen verblijven. Die zijn in het wild geboren en die zijn nooit in huis geweest. En hebben dus ook een angst om in huis te gaan. En als ze dus in huis komen, dan, uh, dan slopen ze een heleboel. <coughs> Dus ze zoeken daar een plek voor waar dat dan kan, en dat moet je denken aan een buitenplaats, een manege, boerderij of, of een locatie met, met landelijke uh, omgeving. En dat heb je misschien niet zo in Zandvoort, maar we hopen dan natuurlijk wel dat er mensen zijn die denken van, nou, ik heb nog een oom of een tante die woont op een grote boerderij of die heeft, uh, weet ik veel wat een manege, of noem maar op. Daar zoekt uh, de dierenbescherming Noord-Holland zuid uh, plekken voor dat ze daar een aantal verwilderde of angstige katten kunnen brengen. Die zijn heel goed in het vangen van muizen. Kijk, dat is weer een voordeel. Ja, daar kan worden gekeken op de website dbnhz.nl. Of er kan een mail worden gestuurd naar info, dbnhz.nl. Of u kunt bellen met 023 en dan 534 3440. Oké, okay, ga gewoon een keertje langs of bij het uh, Dieren Thuis Kennenbeland... aan de Keesomstraat nummer 5. Zo dadelijk om kwart voor vijf het gedicht van de dag. We gaan weer even paardrijden, hè, straks. Zodat ja, kwart voor vijf. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat allemaal op de zondagmiddag bij CFM. Nog een half uurtje in dit programma. Goedemiddag. with me. The, See it down. Down. Bigger the, headache, the bigger Same the pain. headache, Same the bigger the pain The bigger the knockdown, the bigger the knockdown Klassiek is dit toch, hè? Yo, de cabbands en C-Oeps ups, your hats. Dat allemaal bij CFM Zalfoorts. Nou, we gaan uh, lekker genieten van het mooie weer vandaag. Met duel en corazon. Hier is Enrique Iglesias. te quiero A mi no me importa. Ik wil con él, porque sé que sueñas con Ik ver, mujer, dat vas a naar huis gaat. Ik wil te Ik wil niet dat Ik wil niet me si niet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 Entonces me voy si me das yo también te doy Dat was uh, Erik Ecclesias en Duelle El Corazón, CFM, ook op tv. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. CFM, Text TV, op kanaal 45. En kijk je digitaal via Ziggo, dan ga je kanaal 40. Als ze denken dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar.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 Misschien wel goed dat je weet wat ik nu voel. Jij kent als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je...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 Terwijl ik nu alleen maar denk Want zij is heel mijn wereld Zeg me wat je wil Dan sta er voor het bestemde van Stil de stil van gang Zeg me wat je wil Dan sta er voor het bestemde van Ik neem je mee Neem je mee op reis, neem je mee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 on the horizon at time, you are not around, you're still each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 Van Mr. Props and Waves bij CFM. Precies kwart voor vijf, we gaan hem doen. Het gedicht van de dag. Ja, het gedicht van de dag is over een, uh, een meisje. wat met haar paard op het strand van Zandvoort gaat lopen. En uh, dat is uh, gedeeltelijk geschreven door Melody. Dat staat erboven, dat zal wel een nickname zijn. Maar. Het heb ik een beetje herschreven. Ja. En daar is het uh, volgende uitgekomen. Ja, gisteren heb je hem ook al gedaan, hè, Cor? Alleen, ja, maar... je hebt hem weer herschreven. Ja, ik ben net, net nog weer bezig geweest... dat het gewoon even, net even lekkerder loopt. En ik begrijp nu hoe Marco Termijs... Uh, altijd moeite heeft om, om het lekker te laten lopen. Want hij is er soms echt lang mee bezig. En ik begin dat nu te begrijpen. Oké, okay, nou, laat maar horen. Ik rijd met jou op het uitgestrekte strand... de zon op mijn gezicht... en de teugels in mijn hand. Blije oogjes en oortjes met zachte bries in hun zucht... en een paar krijzende meeuwen in de lucht. Ik snuif de zeelicht diep in mij op... en liet de teugels wat los... en we draafden door het zilte sop. Al mijn zorgen vergat ik even... die waren voor later. Spetters kwamen op mijn gezicht... van het zoute water. Ik sloot mijn ogen... en we galoppeerden in de wind... en ik voelde mij ineens weer zo blij als een kind... Zo rijdend op het mooie strand draafden we zonder beugels door het nulle zand. We reden langs de kant van de zee. Het geluk zat ons eventjes heel erg mee. Wat is het prachtig en mooi om hier te mogen rijden... over het strand tijdens de mooie jaargetijden. Weg van alle mensen en rijdend over het eeuwige strand... van het mooie Zandvoort in Zuid-Kennemerland... Wat een mooi gedicht van de dag weer, hoor. Ja, ik merk wel dat je hem herschreven hebt. Ja, hij is iets anders. Hij is, net even anders. Ja. hij is net even anders. Het gedicht van de dag, je hoort hem elke zaterdag en zondagmiddag... zo rond kwart voor vijf. En mocht je nou ook een gedicht voor ons hebben... vinden we leuk als je hem even naar ons toestuurt. Ja, Kan heel eenvoudig via redactie at redactie .nl. En wie weet... Jij zit er nog wel een paar weken, al moet je nog op vakantie. Hoor je jouw gedicht dan wel langskomen? Ja, en misschien dat u hem wel herschrijft, dan zie je. Dan wordt hij meteen weer herschreven door Cor. Ja, heb jij dat? weer, heb jij dan Nee. Gewoon het snel houden dan, hè, Cor? Ja. Ja, toch? Oké, okay. redactie et voor jouw gedicht van de dag. En een je even te doen, dat hebben we, hè? Lekker, heerlijk, hier zijn de Kings. De Taxman's taken on my door.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 pleasantly live Now I'm sitting here De komende weken, zullen wij er zijn met Zalvoort op zaterdag. In ieder geval en geregeld ook met uh, Zalvoort op zondag. Gezellig trouwens, leuk dat je erbij bent. En Albert-Jan zit uh, lekker in Spanje. En ik heb de eerste foto's al toegestuurd gekregen. Oh. Weet je wel, een graadje of 30, 32. Ja, van die foto's. Een lekker fris, uh, fris drankje voor zijn neus. Ja, dat zal <laughs> nog geen fris drankje zijn. de Sunny, ik laat me er verder niet over uit. Sunny heeft te doen.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 De muziek van een zuiderbuur voor ons, Je de, de nieuwe zin van Milo. Dat was Howling at the Moon. Ja, het zit er alweer bijna op voor ons. We gaan nog eens even kijken naar de achtste finale, die vanmiddag om drie uur gestart is. Inmiddels net ten einde. We hebben het over Frankrijk tegen Ierland. Daar is het geworden 2-1. Dus de Fransen gaan door naar de kwartfinale. En dan hebben we straks nog een mooie achtste finale trouwens. Om zes uur gaat, gaat die beginnen. Dat is uh, Duitsland tegen Slowakije. Oeh, Duitsland. Moet Duitsland, ja. Ja. ja. En vanavond om negen uh, uur dan spelen de Belgen. Dan, uh, ja, nog. we zijn toch wel een beetje voor België. Ja, nou, België, tuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Belgen zijn een beetje reserves reserve Nederland. Nou, de Frans zijn in ieder geval uh, door naar de kwartfinale. Je hebt nog uh, wat ander nieuws. Ja, er is Op 10 juli is er weer een uh, zomermarkt en dat begint om 10 uur s ochtends tot 6 uur s avonds. En dan staan er weer drie, meer dan 300 kramen in wow. de scala van straattheaterartiesten. Uh, Die moeten het succes van de voorgaande jaren gaan evenaren. En de Zandvoortse jaarmarkten zijn uitgegroeid tot een evenement... waar bezoekers en handelaren vanuit heel Nederland speciaal voor naar Zandvoort komen. De omvang van de jaarmarkten is uitgegroeid tot een van de grootste in zijn soort. En dat hele centrum van Zandvoort staat tijdens deze jaarmarkten... weer vol met kraampjes in de Zandvoortskleuren blauw en geel. Vind het wel leuk, hè, van die tentjes. Er hangt er een zeiltje overheen. Dit is Zandvoort. Ja, mooi, hè? Ja. Mooi. Dus alleen voor. De rest wordt verhuurd en gehuurd. Maar de zeiltjes, is allemaal Zandvoort. Nou, bijna alle winkeliers in Zandvoort doen mee aan deze jaarmarkten. En uh, ongekende acties of extreme kortingen die kunnen de portemonnee gunstig gaan stemmen. En uh, nou, een ander sterk punt ten opzichte van de andere markten is het uitgebreide programma Entertainment en Vun tijdens zo'n dag. Zo is er uh, sprake van enkele kinderdraaienmannetjes. En staan of lopen er diverse attracties van niveau voor kinderen en volwassenen in het centrum van Zandvoort? Dus nogmaals, een onvergetelijke dag voor het hele gezin. En we mogen natuurlijk wachten op het mooie weer. En dat gaat er waarschijnlijk wel aankomen. Want het uh, slechte weer het is de komende week en daarna wordt het beter. Zo is het. Een dagje uit met het ja. hele gezin naar Zandvoort. Gezellig. En hetzelfde geldt voor de 16 juli, want om 8 uur s avonds, wat hebben we dan? Terug van weg geweest. Het Tropicana Festival. Tropicana, ja. dat is een tijd geleden. Ja, dat is, uh, dat is zeker lang geleden. Dus uit mijn, mijn, mijn staptijd was dat. Ja, inderdaad. Heel Die van mij geweest. ook. Ja, ja, ja. Nou, terug van weg geweest en op vele verzoek terug het uh, Tropicana Festival. Beleef de tropische sferen van de Caribiën... en ga los op de aanstekelijke Latin klanken van salsa, merengue en bachata. De aangesloten horecabedrijven van Festival Zandvoort nodigen u graag uit in de Halterstraat, Dorpsplein en Kerkplein, waar dan diverse podia's komen te staan. Aanvang om 8 uur s avonds en voor de laatste info kan men kijken op de Facebookpagina Muziekfestival Zandvoort en bij de diverse aangesloten horecabedrijven. Dus Tropicana. We zetten meer de... agenda. Tropische cocktails. Maar eerst volgende week natuurlijk. Ja. Italia aan Zandvoorts. Met ook een uh, mooi festival optreden van uh, Ruud Janssen en zijn band. Ruud janssen Baggerband. <laughs> nee, oh, dat is, dat is andere. weer een andere. janssen Ja, ja. solliciteer is dat toch? Ja, ja je, moet solliciteren. je moet solliciteren. Nou, kort. dank je wel weer. Ja, dank je wel Rob voor jouw uh, muzikale bijdrage. Aan Graag dit, gedaan. Geheel. Ik heb af en toe ook een klein beetje meegebabbeld. Jo, jo, jo, jo. jo. jo, jo. Ja, we en hebben uh, nog geprobeerd trouwens die jur te bellen. Maar dat dus lukte dan, niet. Dat lukte helaas niet. En we hebben ook nog geprobeerd mensen te bellen van het Culinaire uh, Zandvoortfestival. Maar die hebben het veel die te druk. Die hebben luk... het veel te druk, want die nemen ja. ook de telefoon niet op. Oké. Okay. Dus ja, helaas. Fijne zondagavond, bedankt voor het luisteren. En volgende week, dan zijn wij er weer op de zaterdag. Tot dan. Toch. Dag. Doei. Some things in love are bad. They can really make you made. Other things just make you swear and curse.